8 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... wonen dinsdag in Johannesburg de herdenkingsdienst bij voor Nelson Mandela. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten. De herdenking is in een stadion. De koning wil woensdag ook naar het Uniegebouw, de regeringszetel in Pretoria... waar Mandela ligt opgebaard. Willem-Alexander wil daar volgens de RVD persoonlijk afscheid nemen. Wie er zondag namens Nederland naar de begrafenis gaat, is nog niet bekendgemaakt. De 85-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan die weken is vastgehouden in Noord-Korea is weer thuis. Meryl Newman landde in San Francisco. De Noord-Koreaanse autoriteiten zetten hem op een vlucht naar Peking. Van daaruit is hij naar de VS gevlogen. Pyongyang zegt Newman te hebben vrijgelaten omdat hij zijn fouten heeft toegegeven en excuses heeft aangeboden. Ook speelden humanitaire redenen een rol. Newman werd na een tiendaagse reis door Noord-Korea uit het vliegtuig gehaald... op verdenking van oorlogsmisdaden tijdens de Koreaanse oorlog.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 In Duitsland heeft de jongerenorganisatie van de SPD zich uitgesproken tegen het concept regeerakkoord. De top van de sociaaldemocraten heeft dat akkoord gesloten met de CDU-CSU van bondskanselier Merkel. De jonge SPD'ers vinden dat de onderhandelaars een poot stijf hadden moeten houden in de kwestie van belastingverhoging voor de hogere inkomens. Ook willen de jonge SPD'ers een ruimere studiefinanciering en een soepeler vluchtelingenbeleid.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 Voor interim professionals. Good thinking ipstaving.nl. IP-staving IP is onderdeel van de Stavinggroep. Nu bij Burger King. De nieuwe X-T met 175 gram flame grilled beef. Een extra stevige burger met een extra big bite. Burger King taste is king. Wel was goedenavond. We gaan allereerst naar Waalwijk. RKC Cambuur, Frank Wielaert. Want RKC is op 1-0 gekomen. De maken heet Robert Braber. Maar vertrok hij niet uit het buitenspel. Ik denk van wel. Maar de goal telde gewoon. Dus staat RKC met 1-0 voor tegen Cambuur. AZ stond met 1-0 voor tegen Twente. Arman Afsaroglou. En staat dat nog steeds. Hoewel Twente nu misschien kan scoren via Gutierrez. Maar daar is een goede redding van uh, doelman Esteban Gutierrez werd naar de buitenkant van het strafopgebied gedwongen. Waardoor Esteban nog net redding kon brengen. AZ staat nog op een 1-0 voorsprong. Het is een hele leuke wedstrijd. Twente wordt door die achterstand gedwongen meer naar voren te gaan voetballen. En AZ speelt ook vol op de aanval. Dat, is, dat levert een leuke wedstrijd op. Tussen twee ploegen die op de aanval spelen. Als Twente nu nog een hoekschop mag nemen, die we misschien nog even kunnen meenemen. Tadic aan de rechterkant van het veld wil natuurlijk het hoofd zoeken van Bjelland en Bengtson. Daar komt die hoekschop van Taric. Kan er iemand koppen. Castagnos gaat er overheen. En AZ kan dan uh, net uitvredigen. 18 minuten gespeeld, 1-0 voor AZ. Ajax Nak uh, racht naar niet meer. Uur op de klok, 2-0 voor Ajax. Het is echt een voorafje, een fase waarin Ajax de teugels wat laat vieren. Perica nak komt met 3-4 man op de helft van Ajax. Niet voor het eerst, Sillensen moest al ingrijpen. En hij kan de bal nu wegtrappen voor een grote gevaar ontstaat. 2-0 voor Ajax. En bij de Nederland tegen de Dominicaanse Republiek... het WK-handbal is het 20-9 bij Rus. Straks meer. Pieter maakt plaats voor Ragnar meer. Het is de mooiste, wat mij betreft. En dat komt vooral door wat er aan vooraf gaat. 65 e minuut van de wedstrijd. 3-0 voor Ajax. Doelpunten maken. De derde, de hat van Davy Klaassen. En de opening van Moisander vanaf de linkerkant. Vanaf de middenlijn. De crosspas is heerlijk. De rust bij de controle bij Davy Klaassen als hij de bal aanneemt op de rand. Van het strafstopgebied en dan schuift hij de bal onder Ter Rauwelaar door. De rover is in de buurt maar komt totaal niet aan de bal. En zo is het 3-0 voor Ajax. 3-0 Klaassen. Nou, als hij dit ook even laat zien tegen Milan, dan gaat Ajax een uitstekende week tegemoet. Het is klaar in Amsterdam, dat sowieso. Kan Buren heeft moeite met scoren, vooral in uitwedstrijden. Behalve in Waalwijk vanavond. Frank uit Nee, ze staat achter hè, met de 1-0. Denk erom. De RKC heeft de goal gemaakt die ze op 1-0 zet. Braber. Vanuit spelpositie. ik durf dat te zeggen omdat ik op één lijn zat... en ik zag ook dat de assistent scheidsrechter dat niet uh, stond. En hij zal getwijfeld hebben. Bij twijfel moet hij laten doorgaan. Dat was dus in ieder geval wel een uh, goede beslissing. Als hij het niet zeker weet dat hij dan door moet laten gaan. Braber profiteerde voluit 1-0 dus voor RKC. Had op 2-0 kunnen staan. Want Joachim probeerde net uh, een, een peksmolletje, zullen we maar zeggen, in zijn geval... Want uh, toen schoot hij de bal achter zijn standbeen langs erin. Nou probeerde hij het nog een keer. Nou miste hij aan alle kanten. En dus blijft het voorlopig bij 1-0. Maar Kambuur heeft het lastig en scoort dus nauwelijks in uitwedstrijden. Dus als RKC erin slaagt om er een goaltje bij te prikken. Dan kunnen we deze alvast bijschrijven voor RKC. Oh, we gaan naar Amal. Ja, ik dacht even dat het daar 2-0 was geworden voor AZ door een goal van Aaron Johansson. Maar terwijl de AZ-spelers al juichend wegliepen. Is uh, toch uh, gebleken dat de goal niet doorgaat. Want buitenspel vindt scheidsrechter Pieter Vink. Ik ben even aan het kijken in de herhaling of dat klopt. Schitterende crossplaats van uh, Maarten Martens. Ja, en dan lijkt het dat Johansson toch op één lijn staat met de laatste verdedigers van uh, FC Twente. Maar het is heel moeilijk te zien. De grensrechter vlacht. Vink, die laat het goal in elk geval uh, niet doorgaan. Het blijft dus uh, 1-0 staan voor AZ tegen Twente. En dan Frank Vieluid weer. Ja, Schet die wordt even ondersteboven gelopen. Hij kreeg een paar minuten geleden een kans. 1 tegen één was het. Althans dat leek het te gaan worden. Ten opzichte van Nienhuis. Maar Bijker haalde hem bij. En uh, maakte vervolgens een prachtige sliding op de bal. En daardoor was de kans van RKC ook die kans weer omzeep geholpen. Uitstekende verdedigende actie van uh, de man die weer terug is van een blessure. Die linksback Bijker. Maar RKC heeft de smaak te pakken en blijft maar aanvallen afrollen in de richting van de goal van Cambuur. Van Hoefelen nu zelfs even het middenveld opgedribbeld. Voor straf wordt hij ondersteboven gelopen door Hemme Dat komt goed, want hij staat weer gewoon en gaat nu weer terug naar zijn laatste linie boodschap Begrepen zou je kunnen zeggen. En Guano die de bal achterin en de honneurs even waarneemt en de bal even aanneemt. Van Hoefelen terug naar zijn doelman Seda even temporiseren voor RKC. Waar niemand van zin is om de bal te gaan halen. Oh ja, toch wel Snow komt om halen die krijgt even een metertje de ruimte en dan gaan we nu naar achter. 4-0 voor Ajax en zo kan het een uh, flinke uitslag gaan worden tegen NAC, want het duurt allemaal nog wel een minuut of 23. Voorzet vanaf de rechtervleugel ingeleid uh, door Serrero, de Zuid-Afrikaan. De voorzet kan komen van van Rijn. en dan voor het doel met een tip-in. De punt van de schoen, Bojan Kierkic. Een minuutje of tien geleden in de ploeg gekomen voor uh, Hoessen. Die we vanavond voor de rest niet hadden gezien. 4-0 bij Ajax-Nak. En dat zou nog wel eens meer kunnen worden. Want zoals gezegd, we spelen nog een 23 minuten hier. AZ Twente toch 1-0. Arman Afsaroklo. Toch 1-0, maar 25 minuten voor AZ. Dat eigenlijk meer uh, verdient. Net ook een geweldig schot van Ortiz. Nou ja, geweldig. Dat kwam vooral omdat het verrichting werd veranderd... door uh, Felipe Gutierrez van FC Twente. Via zijn heup ging de bal echt centimeters over de lat van uh, Marsman. En dat stond dus een tweede goal van AZ in de weg. En net dus dat die buitenspelgoal die niet doorging. Terwijl Twente nu aanvalt en misschien gevaarlijk kan worden met Castanjos. Die net niet kan schieten omdat daar goed verdedigd wordt door Matthias Johansson. De Zweedse rechtervleugelverdediger van AZ. Twente dat er in deze fase van de wedstrijd nog maar spaarzaam uitkomt moet ik zeggen. Er was een fase na die goal, die 1-0. Die schitterende goal van Berends dat Twente iets gevaarlijker werd. Resulteerde ook in een kans voor Gutierrez, Maar daarna is het toch vooral AZ geweest dat een goede wedstrijd speelt tot nu toe. Twente nu in balbezit probeert door de verdediging van AZ heen te komen. Met Rosales aan de rechterkant. Moet dan terug naar Ebicilio. Goed op de huid gezet daar door Maarten Martens, de aanvoerder. Waardoor Twente helemaal wordt teruggedrongen op eigen helft. En nu Nick Marsman de doelman in balbezit is. Die dan nou moet oppassen, want Johansson die jaagt goed door. Marsman komt eruit. En hij is het spel inmiddels verlegd naar de linkerkant van het veld. Waar Younes Mokhtar nu in balbezit is. Johansson die loopt de bal even over de zijlijn. Ingooi voor Twente. Snel genomen. Mokhtar probeert die bal dan te halen aan de linkerkant. Johansson inmiddels terug achterin. Mokhtar heeft de bal. Speelt dan op Castanjos. Castanjos krijgt te maken met gouden leeuw. Castanjos probeert dan in te leveren bij Egan. Maar AZ zit daar goed tussen. En als het snel is. Kan het nu snel eruit komen met Martens. Die dan de opening wil zoeken aan de rechterkant? Dat ook doet. Kan daar Johansson aan de bal komen? Nee, dat lukt niet. Want Twente zit daar goed Tussen, via Gutierrez de Chileen. Die het Nederlands zelf misschien gaat tegenkomen deze zomer op het WK voetbal. Ze zijn in elk geval in dezelfde pool ingedeeld. Gutierrez heeft al een aantal Interlands achter zijn naam voor Chili, Maar is geen vaste basisspeler. Is ook geen vast onderdeel van de selectie. Dus hij hoopt via een goed seizoen hier bij Twente een plek op het WK voor hemzelf veilig te stellen. Twente dat nog altijd nu de bal heeft rond de middenlijn met Bieland. Die dan uh, ziet dat Castanjos diep gaat. Maar hij durft die bal niet te geven. Omdat de Gouwe Leeuw met hem meeloopt. Uh, daarom een korte balletje naar uh, Taric op het middenveld. Castanjos nu dan toch. Draait dan weg bij Buitens. Castanjos nog altijd. Rand 16 probeert dan mee te geven op Egan. Maar doet dat niet goed. Waardoor Jeffrey Gouwe voor AZ kan overnemen. En Johansson nu met een diepe bal. Zijn naamgenoot Aaron Johansson probeert te bereiken. Geen familie overigens. Johansson heeft de bal dan doorgespeeld. Goed naar Johan Berg-Goedmondsson. Nu aan de rechterkant van het veld. Veel spelers van Twente voor de bal. Goedmoetson trekt naar binnen. Ziet dat Berens aan de linkerkant vrij loopt. Berens heeft de bal. Rand 16. Gaat naar binnen Berens. Gaat ook schieten Berens. En die bal gaat dan net naast via de vingertoppen van Nick Marsman. Goeie actie van Roy Berens. Die ook al dat schitterende doelpunt maakte. De 1-0. Berens trok handig naar binnen. En schoot vanaf de rand van het 16 meter gebied in de verre hoek. Maar Marsman die zich strekte kon die bal nog net naast tikken. Wel de hoekschop voor AZ. De tweede van de wedstrijd voor de Alkmaarders. Maarten Martens gaat zich ermee bemoeien. Aan de rechterkant van het veld. Alles en iedereen op de helft van FC Twente. En de hoekschop van Maarten Martens. Fink die vindt het goed. Hoekschop mag genomen worden. Daar komt die bal. En op de hoofd gaat die bal dan op het hoofd van niemand. Want er wordt geschoten door Nick Viergever. Maar die bal die mist richting. En verdwijnt dus aan de andere kant van het veld. Waar Martens de bal via een FC Twente-been. Wederom over de achterlijn loopt. Waardoor er weer een nieuwe hoekschop aan zit te komen. Voor AZ. Martens die loopt snel naar de achterlijn. En naar de zijkant. Naar de hoek waar hij de hoekschop gaat nemen. Gaat hij nu doen als de lange man natuurlijk nog steeds voorin zijn. Gouwen leeuw en Buitens komt. Die hoekschop van Martens kan er gekopt worden door Buitens. Dat lukt net niet. Er kan uitverdedigd worden. Maar de afvallende bal is wel voor AZ. Voor Johan berg -Gutmondson. Bal nu bij Ortiz. Die de bal dan het 16 meter gebied wil inslingeren. De bal komt terecht bij Berens. Ziet dat Gutmondson aan de linkerkant nog steeds vrij loopt. Krijgt de bal Gutmondson wil dan langs. Zijn verdediger Rosales. Maar dat lukt niet. Hij loopt de bal over de achterlijn. De doeltrap is voor Marsman. En de 1-0 voorsprong nog steeds voor AZ tegen Twente. Tweede helft in door bij Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Richard. 9 minuten op de klok in de tweede helft en Nederland leidt 27-12 van spanning in deze wedstrijd. Dat was in het begin van dit duel eigenlijk al duidelijk is geen sprake. Nederland overigens goed begonnen in de tweede helft al een aantal fraaie breaks gezien. Estavana Polman is in de ploeg gekomen, was geblesseerd de afgelopen week. ...aan haar enkel, maar is razendsnel teruggekomen. Wil zo graag schitteren op dit toernooi. Een van de meest getalenteerde speelsters van de Nederlandse ploeg. En via Luciano, de rechterhoekspeelster... ...maakt Nederland nu zelfs het 28ste doelpunt. Ik was misschien wat te optimistisch met 50 goals... ...maar je weet het niet als Nederland het op zijn heupen krijgt... ...en de Dominicaanse Republiek helemaal instort. En dan lijkt het toch een beetje op in de beginfase van de tweede helft. Dan is echt een hele hoge uitslag... No, uh, noods, uh, hele hoge uitslag behoort tot de mogelijkheden tegen deze ploeg. Nederland dus op 28-12. De Dominicaanse Republiek valt aan... maar er zit heel weinig systeem in het spel van deze ploeg. Technisch is Nederland beter. Nederland is sneller... Vooral ook veel fitter. De patronen zijn veel beter ingeslepen. Je kunt er heerlijk op vakantie gaan in de Dominicaanse Republiek. Maar het is absoluut niet de specialiteit van het huis. De sporthandbal. Nederland weer in een heerlijke breakout. Met een prachtige goal van Martine Smeets. Haar derde van deze avond. En zo komt Nederland al bijna op 30 doelpunten. 10 minuten pas gespeeld in de tweede helft. Dat betekent dat er nog 20 te gaan zijn. En Nederland staat er dus nu op 29. Houdt Ajax tegen NAC op bij 4 of willen ze er meer rechtlijn? Recht, recht? Willen er meer. Klaassen in balbezit. Voorzet Ajax rechterkant. Minuut 74 aangeschoten tegen een van de nac verdedigers Bojan dan aangetikt of niet. Makkeli zegt van niet. En dus blijft het bij een blik van een aantal ajax in de richting van de scheidsrechter. Hadouir zou een tikje hebben uitgedeeld. Nou ja, hier komt Gelaan voor Kierkic. Omdat er dan ook nog sprake is van een schwalbe. Of is dat dan voor Mekkeren in de richting van Makkelie? Vorige week zo Trigger Happy toch in de Kuip bij Feyenoord PSV. En nu een minuut of twee geleden een zuivere pingel niet gegeven. Dit moment, daar kun je over twisten denk ik. Maar dat moment van zojuist met Van Rijn... die op aan, zijn shirt werd getrokken door Van der Weg. Ja, dat was gewoon een blunder van de scheidsrechter. Die dus ook verzuimde om voor de tweede keer Van der Weg een gele kaart te geven. Terecht was Frank de Boer daar boos... En dan brengt dat me ook nog bij een bal van Perica aan de andere kant van het veld. Zo een beetje in dezelfde minuut de spits van Nak met een poging op de paal. En dat bevalt me vanavond niet aan Ajax. Dat er toch vijf, zes grote kansen zijn weggegeven defensief aan Nak Breda. Dat mag de ploeg van de Boer zich aantrekken. Nou ja, dat hebben we allemaal gehad. Dan weet u hoe het er afgelopen minuut aan toe is gegaan hier in Amsterdam. En kijken we nu naar Lasse Schöne en Davy Klaassen. De man van de wedstrijd met zijn drie goals aangetikt. Ah, door stukken meter of twee voor de middenlijn op de nakhelft. En dat blijft ook weer bij een vermaning. De bal genomen door Schöne richting Denswil. Een wissel die wel al verwachten met het eruit halen van Joel Veldman. Dat is inderdaad gebeurd. Kierkietje in de spits voor Hoessen. Linksbekken voor Lijon nu blind. En op het middenveld een rol voor de ervaren Palsen. En dit zou best wel eens het elftal kunnen zijn dat het woensdagavond in San Siro gaat opnemen tegen Milan. Want uh, ja, dit lijkt een elftal wat beter uit de voeten kan dan het elftal van Ajax in de eerste 45 minuten. De aanval van Ajax, hakballetjes wel ja. En Fischer die de steekpaas heeft richting Kierkic, daar zit ook weer een voetje tussen van Drost. En zo blijft het 4-0 in Amsterdam. We kijken op de klok en zien staan 76 minuten. Het is een heel klein scherm, maar volgens mij, Ronald, klopt dat. <lacht> RKC ja, hè? ja, ja, ja. RKC Cambuur, Frank Wieluid. Oh. Nou, daar valt zomaar de 1-1 binnen, zeg. Ik zat net uh, te bedenken hoeveel kansen heeft Cambuur eigenlijk gehad. Nou, die ene van Hemmen, zover kwam ik. Maar uit de hoekschop na 33 minuten valt die bal binnen. En het is hemme opnieuw die hem maakt. Goed voor zijn man gekomen bij de eerste paal. Bij een van de weinige mogelijkheden die Cambuur in deze wedstrijd tot nu toe heeft gekregen. Maar dat doet hij uitstekend. Loopt heel gemakkelijk weg bij zijn tegenstander trouwens. Van hoeveel is dat volgens mij die daar in de achtervolging moet. Nee, Bogwel, de man die net is ingevallen bij uh, RKC. Dat is degene die van hemme laat lopen. En, uh, of die laat lopen. En dus is het uh, nu 1-1 uh, en oh, daar gaat uh, speler nummer 2 zomaar zonder tegenstander in de buurt op het gras zitten. De eerste was Kastelen. Die ging vorige week ook al uh, niet fit van het veld tegen Peck En nu, nu dus ook zonder dat er een tegenstander in de buurt was, ging die ineens op de grond zitten. En werd hij onmiddellijk gewisseld voor Bogel. Dus. En nu zit daar uh, Snow, als ik het goed zie, op de grond. En ook zij gingen zitten uh, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. En dat is meestal geen goed nieuws. Als uh, dat soort dingen gebeuren. Wat er precies met hem aan de hand is. Uh, geen idee. Maar uh, hij wordt wel behandeld op dit moment. Meteen naar de aftrap voor RKC. Hij krijgt de bal benen aangespeeld. En Duitsje schrik zich rot. Want Snow is al onderweg naar het gras. Om daar eens rustig uh, uh, te gaan zitten. Het is wel iets nou, met uh, zijn rechterbeen zo te zien. Want daar gaat het niet helemaal lekker mee. Of hij uh, nog weer terug kan komen. Dat is natuurlijk de grote vraag. Het zouden twee vervelende wissels zijn voor RKC. Spelers die uh, al uh, vlot in de wedstrijd moet gaan missen wegens blessures. En ook niet de minste. Want Kastelen kan al wat met al zijn ervaring. En Snow met die rust op het middenveld kan ook het nodige brengen voor RKC. En dat is nodig. Zeker nu weer. Want RKC was de betere ploeg. Maar heeft daar niets aan met die 1-1 tussenstand na 35 minuten in Waalwijk. En dan maar AZ Twente, Arman Afsaroglouw. 10 minuten nog tot rust. 1-0 nog altijd de voorsprong voor AZ. En dat is een meer dan verdiende voorsprong. Want AZ is veel beter dan FC Twente in die eerste helft. Heeft een aantal goede kansen gekregen. Net nog eentje van Ortiz die hier niet inging En Twente stelt er heel weinig tegenover. Nu misschien met een vrije trap op een gevaarlijke plek. Rond de achterlijn aan de rand van het strafschopgebied. Is het Mokhtar die achter de bal staat en Tadic. En dat kan misschien nog wel uh, wat gevaar opleveren. De bal ligt bijna op de rand van het strafschopgebied. Pieter Vink uh, fluit dat de vrije trap uh, genomen mag worden. Talic wacht nog even. Ik denk dat hij de bal uh, de, goal, de 16 meter in gaat slingeren. Talic doet dat nu ook. Maar ja, wat, wat is dat? Hij slingert de bal een meter of vier over de goal heen van Esteban. Hij probeert het in één keer. Dusan Tadic die me tegenvalt in deze wedstrijd. Maar ja, van nou, die hoek kan je eigenlijk niet scoren. Tadic probeert het wel. Maar goed, het lukte niet. 1-0 dus nog voor AZ. Twente dat uh, tegenvalt. Er komt voor onvoldoende dreiging vanuit uh, die kant uh, van, uh, van Twente. Want vooral uh, aan de flanken, uh, aan de linkerkant is het Moktar die helemaal niks laat zien. En ook Tadic vanaf rechts... Komt niet goed uit de verf. En dat heeft erin geresulteerd dat er een omzetting is geweest in het elftal van FC Twente. Een omzetting met deze elf namen. Want Thadis speelt gewoon weer als creatieve middenvelder. En ik zie dat Egan vaker opduikt aan de rechterkant. En ik denk dat Alfred Schreuder en Michel Jansen hopen op die manier wat meer gevaar voor hun ploeg te kunnen realiseren. Als AZ nu even de bal heeft. Achterin rustig rondspeelt. Voor AZ hoeft het allemaal niet meer. Met nog negen minuten tot de rust. Maar we gaan eerst naar Frank Wielaert. Want Cambuur komt op 2-1 zegt. Na 37 minuten is het weer Hemme die scoort. Gaat dus in deze wedstrijd van 4 goals naar 6. tot nu toe. Op het moment dat Snow nog altijd van het veld is. Niet meer terug gaat komen ook. En de wissel nog in voorbereiding is. Dus RKC even met 10. Lukoki pikt die bal op op het middenveld. Legt die bal dan heel slim mee opgekomen van Drosten de rechtsback helemaal alleen is. Die kan dus de tegenstander of de medespelers uitzoeken. En hij vindt hem. Die legt die bal in één keer klaar voor zijn rechter. En passeert Seda. En zo doet Kambuur eigenlijk in, nou wat zal het zijn, drie minuten. Wat het in al die minuten daarvoor niet heeft kunnen presteren. Namelijk kansen creëren en ze ook meteen afmaken. Dat is dus de kracht van die ploeg uit Leeuwarden. Het krijgt niet zoveel kansen. Maar als je ze geeft, dan maken ze ze ook. En zoveel kansen hebben ze niet gehad in uitwedstrijden. Want ze verdubbelen hun totaal aantal uitdoelpunten ook nog eens tegen RKC. Dat er serieus problemen heeft op eigen veld met de ploeg uit Leeuwarden. Want ze staan achter. En nu zijn ze overigens wel weer aangevuld tot aan 11 uh, man. Want Naja is in de ploeg gekomen. Maar dat heeft dus eigenlijk net even te lang geduurd. En je zag ook dat Erwin Koeman zich daaraan ergerde. Niet zozeer dat het lang duurde. Maar wel dat hij en Snow en Kastelen op dezelfde manier is kwijtgeraakt. En zoals het er nu uitzag, ze ook voorlopig even kwijt is. Maar die ondertalsituatie komt de RKC dus voorlopig even duur te staan. En Cambuur profiteert daar heel knap van. Drosten gaat ingooien halverwege de eigen helft. Neemt zo'n beetje de tijd en probeert Bakker te vinden. Maar uh, dat lukt dan uiteindelijk niet. RKC de bal onmiddellijk naar voren verplaatsen. Daar staat Van der Laan rustig te wachten. Probeert dus een lange bal weg te sturen. Maar de lange ballen van Van der Laan hebben vandaag allemaal een probleem met de richting. Komen namelijk allemaal bij verdedigers van RKC uit. In dit geval van Hoefelen. Bal breed naar Guano. Even temporiseren bij RKC. Even de tik verwerken. Daar komt het waarschijnlijk vooral voor op neer. En tegelijkertijd moet Guano oppassen. Want die wordt wel onder druk gezet door Hemmen. En dat mag niet. Althans, dat vindt Brahma de manier waarop. Dat mag zeer zeker niet. Dus vrije trap voor RKC halverwege de eigen helft. En RKC moet dus een achterstand gaan goedmaken. Daar waar ze dachten op weg te zijn naar 2-0... staan ze nu ineens. Wat zal het zijn? Na 39 minuten met 2-1 achter tegen Kamer? Zwente komt langzij 1-1 en het doelpunt is van uh, Gutierrez. Als ik het uh, goed heb, het uh, zat er helemaal niet aan te komen. Maar het is niet Gutierrez, het is Mokhtar die, die de goal maakt. Zwente een spaarzame counter met Ebesidio die de bal goed aan de rand van het strafgebied inleverde bij Egan. Die kwam met een goed schot en daar had Esteban heel veel moeite mee. Hij had die bal uh, klemvast moeten hebben, maar hij liet hem los en uh, Mokhtar die liep toen goed door. Gouden Leeuw was te laat en toen kon Mokhtar hem heel simpel binnen tikken langs Esteban En zo komt Twente in de 40ste minuut langs zij 1-1. Doelpunt van Younes Mokhtar. Steven en de Disciples met Forever. We gaan naar Arman Afsaroglu bij AZ-20. 1-1 de stand geworden dus door die goal van Mokhtar. Een minuut of drie geleden... Een goal die helemaal uit het niets kwam. En dan ook nog eens gemaakt werd door Mokhtar. Misschien wel de slechtste man aan Twente zijde. Hele eerste helft niet gezien. Maar opeens was er dat schot van Egan. Waar Esteban dus heel veel moeite mee had. En toen was Mokhtar heel attent. Hij zag dat die bal werd losgelaten door de doelman. En was er als de kippen bij om hem binnen te tikken. 1-1. Volkomen tegen de verhouding in. Maar Twente nu wel in de aanval aan de linkerkant. Via Tadic. Die dan langs de verdediger gaat. En Esteban die bal dan wegtikt. Egan dan de afvallende bal heeft. En net niet kan schieten. Omdat Marcus Hendricksen er nog tussen zit. Maar dat is weer een gevaarlijk moment voor FC Twente. Dat de laatste vijf minuten dus opeens veel sterker is dan AZ. Met Rosales nu die de bal inspeelt. Het strafschopgebied in naar Gutierrez. Gutierrez terug op Rosales aan de rechterkant. Rosales die dan aanstalten maakt en voorzet te geven. Maar dat doet hij op dergelijke manier dat Viergever er tussen kan zitten. En Viergever nu ook mag ingooien met nog anderhalf minuut tot de rust. Streep door de rekening dus voor AZ dat in de eerste helft de sterkere ploeg was. Vooral via Roy Berens een aantal hele goede kansen kreeg. Berens die ook de 1-0 maakte een schitterend afstandsschot vanaf 18 meter. Maar Berens die die andere 2-3 kansen die die kreeg niet in wist te krijgen. Waardoor Mokhtar dus de gelijkmaker kon aantekenen. Twente mag nu ingooien van Pieter Vink die even... Dat ophoudt omdat er een AZ-speler geblesseerd op het veld ligt. Johan Berg-Gutmundsson is dat. Die heel veel pijn heeft. In een duel met Ebicilio wordt hij in zijn zij geraakt lijkt het door Ebicilio. In zijn heup. En daar heeft Goedmundsson wat last van. Maar hij staat inmiddels weer. Ziet er niet heel ernstig uit. In de 45e minuut. De laatste minuut van die eerste helft. Als FC Twente nog eens een vrije trap mag gaan nemen via Gutierrez. Doet dat kort. Even terug op centrale verdediger Bengtson. Bengtson tikje breed naar Gutierrez. halverwege de eigen helft van FC Twente is het nu Bengtson die dan naar voren wil. Maar AZ heeft zich daar al gegroepeerd achterin. Waardoor er weinig openingen zijn. Nu dan gevonden door Bengtson bij Castanjos. Maar daar is de overname weer voor AZ via Maarten Martens. Die dan snel naar voren gaat. Martens op Berens. In de as van het veld. Maar Berens raakt de bal dan kwijt. Maar dat wordt gedaan. Via een overtreding van Kyle Bicilio vindt Pieter Vink. Waardoor AZ nog een vrije trap mag nemen. Misschien de laatste actie in deze eerste helft. Maarten Martens met links schitterende crosspas naar rechts. Goeie opening van Martens naar Johansson. Johansson op Hendriksen rand 16 schiet. Maar Hendriksen schiet die bal vanaf een meter of 18 meter of 3-4 over de goal van Nick Marsman. Die de bal dan even rustig klaarlegt. Volgens mij komt er geen blessuretijd bij. Vink kijkt op zijn horloge en uh, fluit nu af voor het einde van uh, de eerste helft. Een leuke eerste helft waarin AZ al uh, vroeg op voorsprong kwam door een uh, prachtig doelpunt van Roy Berens. En die voorsprong eigenlijk ook had moeten uitbreiden in uh, de restant van die eerste helft. Dat niet deed, dat naliet. Waardoor Twente in de 40ste minuut zij kon komen. Younes Mochtar maakte 1-1 en dat is nu ook de ruststand. En dan uh, vlak voor rust RKC Kambuur. Frank Wierleit. Hoekschop Cambuur, Ritsmeijer achter de bal. Zo viel de 2-1 uiteindelijk dus even opletten. Bal valt opnieuw bij de eerste paal. Moeizaam weggewerkt achterin bij RKC. Wordt dat een nieuwe hoekschop? Nee. Want hem gaat de bal uh, daar, ik wilde, ze wilde zeggen, proberen binnen te houden. Maar dat gaat hij natuurlijk niet. Hij wilde nog een hoekschop uh, hebben. Maar uh, toen die bal eenmaal over de zijlijn dreigde te gaan... hield hij hem dan toch tegen. En nu moet Cambuur gaan gooien uh, tegen, de eigen, of tegen de hoekvlag van uh, RKC aan... En dat zal gaan gebeuren via Bijker. Want dat doen nou eenmaal de backs bij een elftal. Dus laat El Marcini de bal liggen voor Bijker. El Marcini neemt dan de positie van Bijker over. Om in ieder geval Bogel in de gaten te houden. De combinatie tussen Bijker en Hemmer. En uh, nog een keer. Zo, daar draait Hemmer even tussen twee tegenstanders weg. En draait zich meteen in kansrijke positie. Maar uh, legt dan de bal slecht af. El Macrini doet dan precies waarvoor hij even terug was gelopen. Namelijk die bal weer uh, oppakken. Bakker en dan het schot van Lewin. Ah, die raakt die bal volkomen verkeerd. Van 18 meter recht voor de goal van uh, Seda... Raakt hij de bal bovenkant wreven? Een beetje aan de buitenkant. Dus roeit hij die bal met een grote boog over de goal van de Tsjechische doelman van RKC heen. En zitten we inmiddels in de extra tijd. Twee minuten krijgen we. Vooral omdat Kastelen en Snow geblesseerd raakten in die eerste helft. En dus de kansen wel eens voorbij zouden kunnen zijn in deze eerste helft. Cambuur benutten er twee van de drie die ze kregen. RKC liet er een paar liggen. En dat zal ze duur komen te staan in deze eerste helft van de wedstrijd. En het zal nog moeilijk zat worden om dit zeer degelijke Kambuur nog een keer ondersteboven te spelen. En zo kansen te gaan krijgen in die tweede helft. Vrije trap nog, zegt Brahma, voordat de Russen zijn aangebroken omdat Bakker ondersteboven werd gelopen. En dus Van der Laan nog één keer voor Kambuur de bal naar voren kan schieten. Zijn lange ballen tot nu toe waren allemaal weinig succesvol. Maar deze mag echt in het blauwe hinein. Als de andere bal die in uh, het doelgebied of in het strafschopgebied bij Seda ligt eerst wordt weggewerkt. Dat mag de, de doelman zelf doen. En als Brahma heeft gecontroleerd dat er dan nog maar één bal in het veld is. Mag Van der Laan gaan trappen. Dat doet hij lang richting hem. Deze komt wel aan. Goede aanname op de borst. Even wegdraaien bij een tegenstander. Volgende tegenstander wegdraaien. Dan Drost moet ook wegdraaien bij een tegenstander. Maar het is eigenlijk allemaal alleen maar om tijd te rekenen tot de rust. En dan vindt Brahma het wel genoeg. En Cambuur doet dat dus uitstekend in drie minuten tijd. Een achterstand ombuigen in een voorsprong. Gewoon twee van de drie kansen die je krijgt benutten tegen RKC. En dat betekent 2-1 bij rust voor Cambuur. Ajax-Nak, 4-0. Is Nak een goede verliezer, Rachman? Nou, nee, want ze staan met z'n tienen naar een rode kaart. We zitten in de extra tijd die nog wel een dikke anderhalve minuut zal gaan duren. 4-0, Ajax trapte de bal wat nonchalant van de een naar de ander. Een beetje gallery play, een beetje het uitdagen van Nak. Dan hoef je er maar eentje tussen te hebben die daar niet zoveel trek in heeft. Die was er. Invallen Joey Suk gaat ergens op het middenveld keihard op de rechterenkel enkel van Fischer staan... Die is naar de kant gegaan en loopt nu met de verzorger van Ajax achter de goal van Ter Rauwelaar, de nakkieper, langs. Om uh, ja, het vervolg niet meer mee te maken die uh, minuut, zeg maar, nog in de extra tijd. En laten we hopen dat richting Milan dit geen problemen voor Ajax uh, oplevert. Maar suk, ja, waar ben je dan mee bezig? Als je op zo'n moment nog ergens een rode kaart weet op te halen... dan ben je echt een ontzettende sukkel. Daar gaat Van Rijn voor Ajax. Richting de achterlijn terugleggen naar Schöne. Die een minuut geleden nog een keer de bal... middels een fraaie, vrije trap... en de vuisten van de nakkeeper op de paal liet belanden. Nu komt het niet tot een schot. Misschien Denswil, wil mee het overzicht gehouden met Van Rijn. En Paulsen vervolgens aan de rechterkant. Dan zit hij weer in de as van het veld. 20 meter over de middenlijn. Ajax met Bojan... Op de huid gezet door de rover die helemaal weg is van de rechtsbackpositie. Dat heeft Bojan door. Speelt naar die kant van het veld waar Blind was opgekomen. Maar het gaatje dichtgelopen door Hadou hier. En zo is Nak voor even weg uit alle ellende. Zeker als ten Rauwelaar een flinke trap aangeeft naar voren toe. Waar Ajax wel bij de middenlijn weer oppakt met Denswil. Fischer inmiddels uh, applaudisserend langs uh, de f zien gaan. Loopt wel betrekkelijk fris, moet ik zeggen, richting uh, de bank van Ajax... waar uh, de high-fives weer worden uitgedeeld, want 4-0. Drie keer Davy Klaassen, een uitstekend voorprogramma. We moeten op het hoofdprogramma, gek genoeg in deze tent, wel vier dagen wachten... Maar dan komt Milan-Ajax, die ja, geweldige wedstrijd. Dat zou het in ieder geval kunnen worden voor Ajax. Dit was een tussendoortje, een voorgerecht. 4-0, prima, klaar. Nakande naar huis en halen we dus ook nog even rood op. De andere twee wedstrijden die om kwart voor acht zijn begonnen... is het Rust AZ Twente 1-1 en RKC Cambuur 1-2. En dan ook nog even tussenstand halen bij Nederland... tegen de Dominicaanse Republiek. Zit het wel in de veertig, Riesert? Ja, 42 met nog twee minuten. 42, 21 is de tussenstand. Ook hier is het bijna klaar. Nederland dat in de tweede helft geconcentreerd heeft gespeeld. Nu ook weer in de snelle tegenaanval een doelpunt gaat maken. Jawel, het is Sharina van Dort, de linkerhoekspeelster, die het goed doet. In de tweede helft krijgt ze wat meer speeltijd. Henk Groener, de bondscoach, geeft alle internationals in deze openingswedstrijd de ruimte om op de vloer te komen. Nederland dat in de eerste 10 minuten direct al wegliep van deze wedstrijd. Bij de Dominicaanse Republiek. En in de tweede helft de score dus verder opvoert. Uh, 43-21, anderhalve minuut nog op de klok. Morgen begint het echt uh, serieuze werk tegen Zuid-Korea. Dan uh, zal Nederland echt aan de bak moeten. Terwijl van Dort nu weer scoort. Weer in de breakout. Heel veel goals vallen op die manier. Van achteruit wordt er dan over een uh, groot aantal meters de bal snel naar voren gegooid. En Nederland heeft heel veel snelle speels. Dus vooral op de hoeken. Luciano aan de rechterkant van Dort aan de linkerkant. En dan is het makkelijk doelpunt te maken. Het is een schiettent en de Dominicaanse Republiek... ze zijn gewoon een speelbal van een gretig oranje. Een minuutje nog en Nederland staat op 44 tegenover 21 voor de Dominicaanse Republiek. En de late wedstrijd straks om kwart voor acht is PS kwart voor negen. Over een minuut of tien dus is PSV Vitesse. Vitesse de koploper en PSV slechts nummer tien. En het verschil is ook tien punten. Vorig seizoen won Vitesse in Eindhoven en stootte PSV toen van de kop af. Maar ja, andersom is nu niet mogelijk, Bas Tiggler. En in die houtkant. En Bas, jij eerst, hè? Uh, ja, we hebben een muntje opgegooid. Ja, goedenavond. Nee, dat is niet mogelijk, want het verschil is groot. Tien punten tussen deze twee ploegen, dat is bijna onvoorstelbaar. Als je kijkt naar de seizoenstart, want zo lang zijn we er eigenlijk nog niet bezig, nog niet eens op de helft. Maar het is inmiddels bekend, ik vertel geen nieuws als ik uh, zeg dat PSV bezig is aan een dramatisch jaar. Het is een historisch slechte fase zelfs, want. Het is 40 jaar geleden, ruim 40 jaar geleden dat PSV na laten we zeggen, 15 wedstrijden zoveel... of misschien moet je zeggen zo weinig punten had als nu. En dat betekent dat er in Eindhoven wel eens meer lachende gezichten te bewonderen zijn geweest. Dat is ook na de nederlaag in de Kuip vorige week natuurlijk niet veel beter geworden. In de laatste zes wedstrijden heeft PSV twee punten opgehaald. Thuis tegen Pex Wolle een puntje. Thuis tegen Heerenveen, lang met tien man een puntje. En ondertussen uitverliezen van Groningen en van Roda. En nog voor de beker van Roda thuis... En verliezen bij NAC en verliezen bij Feyenoord. En dan robbelt Cocu wat met de opstelling in het duel vorige week in de Kuip. Dat heeft hij dan nu, mag je zeggen, als je naar de opstelling kijkt, het een beetje hersteld. Want voorin is alles weer bij het oude. Dat betekent Narsing en Depay weer gewoon op de vleugels. En Locadia er weer gewoon tussen. Maar Tafs is nog altijd geblesseerd. Het middenveld is zoals het vorige week stond en blijft denk ik voorlopig wel even staan. Met dus twee controleurs, Schaars en Hiljemark. Waardoor Maher echt als een nummer 10 nu een vrije rol heeft en kan doen wat hij wil. Dat experiment is uiteraard logisch wel goed bevallen. En achterin is er wat ja, noodgedwongen gesch geschuif geweest. Omdat Bruma na zijn twee gele kaarten vorige week tegen Feyenoord natuurlijk nu geschorst is. Zijn vervanger heet Matthias Jurgensen. Die noemen we ook wel eens Zanka de Deen. Die staat naast Rekiek. De rechtsback is Arias. De linksback is Tamata. En dat heeft dan alles te maken met de absentie nog altijd van Willems. Die nog niet fris is. Um, op de bank, dat zeg ik er nog wel even bij, zit weer Jishun Park, de Koreaan... Tijd de Laatste wedstrijd gespeeld eind september. Een uh, blessure aan de hiel. En nu weer fit gevonden om in ieder geval bij de selectie te zitten. En dit PSV moet dan maar zien. En die of ze zich herpakken. Tegen de even verrassende als trotse koploper. Ja, want die hebben ook sinds 6 oktober niet meer verloren. Heeft de PSV sinds 6, 6 oktober niet meer gewonnen. Mooie datum overigens 6 oktober. Maar dat terzijde heeft via testen dat niet meer gedaan om te verliezen. En uh, ja, Peter Bos doet het dus goed. Alhoewel niet tegen PSV, want als coach heeft hij tegen PSV tien keer uh, opgetreden. Als coach zijn we twee keer gelijk en acht keer verloren. En uh, ja, ik denk nog vaak terug aan 27 of 29 april 2007. 5-1 werd er toen hier in het stadion bij de wedstrijd PSV tegen Vitesse. En heel veel mensen kunnen zich dat ook nog herinneren. Want Philip Cocu maakte toen de 5-1. Waardoor PSV in dat jaar kampioen werd. Dat jaar met die waanzinnige zondagmiddag dat drie clubs kampioen konden worden. Dat was een tijd geleden voor PSV en voor Vitesse dat ze met 5-1 van PSV verloren. Want vorig jaar wonnen ze nog met 2-1. Boni en Reis er allebei niet meer bij. Waren toen de doelpuntenmakers voor de Arnhemmers. Ze staan nou nu even niet meer eerst omdat Ajax heeft gewonnen. Op de tweede plaats met 30 punten. Maar toch, het gaat goed. En als je weinig blessures hebt, zoals Peter Bos. Alleen Theo Jans is nog steeds geblesseerd. Dan kun je eigenlijk met je vaste elf uh, uh, aantreden met topscorer Zon. En met uh, de verrassende tweede man op de topscorerlijst, Kelvin Leerdam als Dek. De spelers staan er klaar voor. Bas Nijhuis, de scheidsrechter ook. Die gaat zo dadelijk met 2 keer 11 spelers het veld opkomen. En in dit stadion, die hele belangrijke wedstrijd voor allebei. Want misschien zet het wel de toon voor de rest van de competitie. PSV moet gewoon winnen. Zo simpel is het. En Vitesse wil graag doorgaan op de eergeslagen weg. En gewoon weer na vanavond koploper zijn. We zullen het weten. De spelers komen nu het veld op. En dan gaan we beginnen aan PSV tegen Vitesse. Game of Love van Santana en Michelle Branch. Skispringster Wendy Fuik heeft zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen van Sochi. Tijdens de eerste wereldbeker van het seizoen had ze last van een dennetakje dat in haar spoor waaide. Fuik tekende nog wel protest aan bij de wedstrijdleiding, maar dat had geen zin. Ze eindigde als 49 e in een veld van 55 springsters. Om aan de kwalificatieijs voor Sochi te voldoen... moet Fuik een één keer bij de beste acht van een wereldbekerwedstrijd eindigen. Fuik heeft nog een kans om zich te plaatsen tijdens de wereldbekerwedstrijden... in Duitsland, Rusland, Japan en Oostenrijk. Een snowboardster Belt Berghuis is bij de wereldbekerwedstrijd Snowboard Cross in Oostenrijk in de kwartfinales uitgeschakeld. Ze werd vijfde in haar heat en eindigde uiteindelijk als zeventiende. Berghuis had zich eerder al dankzij een vierde plaats bij de wereldbekerwedstrijden op de Olympische baan van Sochi voor de winterspelen geplaatst. En nog meer winternieuws, want bobsleester Esmee Kamphuis heeft zich bij de uh, wereldbekerwedstrijden in Park City verzekerd van deelname aan Sochi. De piloten zetten met remster Judith Visser op de Amerikaanse baan de zevende tijd neer, waar een plaats bij de beste de tien vrijs was om haar nominatie om te zetten in kwalificatie. De winst ging naar de Amerikaanse Elena Myers en AJ, eh, AJ Evans. Edwin van Kalken miste de kans om in de tweemans bob een startsbewijs te bemachtigen voor de Olympische Spelen. Hij werd met remmer Syberen Jansma... die de geblesseerde broer van de zijde verving... slechts 22e in de eerste run... en hoefde dus niet meer terug te komen voor een tweede optreden. En dan iets heel anders, veldrijder Mathieu van der Poel... heeft een uitstekende buurt beleefd bij de profs. De pas 18-jarige eindigde in de Schelde Cross... achter zijn ploeggenoot Niels Albert als tweede. Het Duitse talent Philip Walsleben werd derde. We gaan naar PSV, Andy Houtkamp en Bas Tichelen. De wedstrijd is juist in gang gezet... na een mooie en waardige minuut stilte. Ten nagedachtenis aan Nelson Mandela... want dat is ook in de Nederlandse eredivisie... dit weekend het geval, volkomen terecht... En een goede beslissing om dat op die manier te doen. En zou Jozef Blatter nou ooit nog eens willen weten hoe dat nou precies gaat. Zo'n minuutje mond houden. Dan kan hij dat aan Bas Nijhuis en alle mensen in Eindhoven nog eens komen navragen. Want die snapte wel dat een minuut ongeveer 60 tellen duurt. En dat je er dan niet na 14 seconden weer doorheen moet tetteren. Blatter. 0-0. We zijn begonnen. Ik heb me nu al boos gemaakt. Het wordt een leuke avond. zit voor Vitesse. Spelend in witte met blauwe shirts. Maar in de problemen gebracht... Dat is Janari van der Heijden. En PSV neemt over. En de eerste mogelijkheid Het is een aardig schot. Een schot van Rikiek, notabene Die Piet Veldhuizen tot een save moet verleiden. En de eerste hoekschot meteen weg moet geven aan PSV. Rikiek die dus goed mee naar voren kwam. Nadat van der Heijden in de problemen kwam. Opgejaagd als hij was door Locadia. En dan kwam de bal voor de voeten van Rick Kiek die met links uithaalt. En met twee stuiten moet Veldhuis de bal wegtikken. En dus de eerste hoekschop voor PSV. Het is luidruchtig in het stadion alsof er een Europa Cup wedstrijd aan de gang is. Dat heeft het PSV-publiek goed begrepen. Dat het Elftal wel een hart onder de riem kan gebruiken. Narsing gaat de hoekschop indraaien. Trappen. Veldhuis er komt. De staande van PSV merkwaardig genoeg vier bij de eerste paal. En niemand bij de tweede. De bal vliegt net over de eerste paal heen. En wordt daar door Veldhuis in de doelmond gevangen. Vitesse komt er snel uit. En de combinatie mislukt. Als Atso de bal niet meekrijgt meegeeft geeft liever aan Piazon. En dan gaat hij terug naar de doelman Zoet. De keeper van PSV. Daar loopt Piazon wel op door. Er komt een trap van Zoet. Die eigenlijk wordt verlengd door Maher. Die is daarbij denk ik in zijn rug geduwd. Maar de vlag gaat ook omhoog voor buitenspel. Dat zou dan Locadia zijn geweest. En daarvoor gaat nu een vrije schop volgen. Die Vitesse dan net op de eigen helft nog mag nemen. De coaches die, uh, zo viel mij in ieder geval bij Cocu op voorafgaat aan dit duel... dat wel tamelijk rustig oogden, hebben nu toch het ijsberen langs de lijn reeds ingezet. Ja, met uh, balbezit voor Vitesse. PSV 28 keer thuis tegen Vitesse gespeeld. en Maar liefst 21 keer daarvan gewonnen en maar 4 keer verloren. Maar een van die keren was vorig jaar 2-1 dus in het voordeel van de Arnhemmers. Met uh, Janari van der Heijden die opgejaagd wordt door Locadia. De bal terugspeelt op Veldhuis die de bal even van de voet laat springen... en hem dan snel naar voren moet rammen. Doet dat. Zit Rikiek er goed tussen. En dan kan PSV weer in de aanval gaan. Met Maher. Maar Maher krijgt de bal niet onder controle. En de paai ook niet. En dan kan er uitgededigd worden. Maar niet voor lang voor, door Vitesse. Want opvallend. Meteen het vastzetten door PSV. In dit geval Mark Die het... Uh, zijn tegenstander Atsu moeilijk maakt. De bal gaat over de zijlijn. Dat wel. En dus mag Vitesse gooien. Dat doet het in de richting van Haven. Na, van de middellijn verspeelt de bal in de drukte. Overname van PSV. Waar Narsing de bal ook niet echt onder controle krijgt. Maar wel zo slim is om hem dicht bij de zijlijn. Via een van Vitesse over de zijlijn te spelen. Zo mag zijn ploeg via Arias in ieder geval gaan ingooien. Het is het begin van deze wedstrijd 0-0 na drie minuten. In die zin onstuimig dat je aan alles voelt dat PSV zoveel mogelijk energie in de wedstrijd wil pompen. Meteen in het begin en naar voren wil. Locadia Narsing combineren aan de rechterkant. Arias komt zich melden. Bal gaat opnieuw over de zijlijn. Het laatst geraakt door Piazon ingooi voor PSV. En zo schuift eigenlijk het hele spul wat op in de richting van het doel van Veldhuis. Die dus al een keer op de proef gesteld is. Die al een keer een hoekschop heeft moeten vangen. Terwijl zijn collega aan de andere kant de bal bij wijze van spreken nog niet heeft geraakt. Behalve dan met die ene terugspeelbal. Aria trapt de bal naar voren. En moet de lucht in. Doet dat eigenlijk niet. Van de Heide komt weg. En weer wordt de bal teruggebracht door PSV. Via Hiljemark naar De paai, De paai naar Schaars. Schaars naar Hiljemark. Hiljemark bal naar buiten naar... Uh, uh, is het uh, Arias en via Arias weer naar Narsing. Narsing, Hiljemark. Hiljemark raakt de bal kwijt. En dan kan er gecounterd worden door Vitesse. Met uh, in balbezit uh, wie is dat? Uh, Atsu. Atsu nog altijd. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Nou, weinig mensen in zijn buurt, maar het is Vejnovic. Davy Prupper. Davy Prupper speelt de bal naar Vejnovic. Vejnovic naar de rechterkant naar Leerdam. En zo heeft Vitesse voor het eerst echt goed balbezit. Als de bal richting Havenaar gaat, maar over Havenaar heen zeilt en PSV kan overnemen. PSV loopt er. Meteen veel en ver naar voren. Dat betekent ogenblikkelijk ruimte in de rug. Dus zou PSV de opbouw de bal een keer verliezen. Dan loert Vitesse natuurlijk op. Dat voel je nu al aankomen. Dat er countermogelijkheden gaan komen. Jurgensen, Zanka zo u wil aan de bal. Die wordt wat opgejaagd. Door Piazon speelt de bal terug naar zijn keeper. Zoet trapt wel uit. Maar Her zeilt eigenlijk onder de bal door. Die komt voor de voeten van Feinovic. Die geeft dan mee aan Atsu. Die eigenlijk een beweging te veel maakt. Daardoor de bal kwijt, bijna kwijtraakt aan Hüljemarkt. De hoogte van de middenlijn. Maar het loopt uiteindelijk goed af. Dus ook kan Vitesse nu via Van der Heijden de bal terugspelen naar zijn doelman aan die kant. Veldhuizen, daar loopt Lokadia weer op door. En ook de verdediger wordt er nu onder druk gezet. Kalas is in de war. Kalas speelt volgens mij niet meer. Kasia is wat in de war. Speelt de bal zomaar over de zijlijn. Heeft geen idee waar de rest van zijn ploeg uithangt. En zo krijgt PSV de bal heel makkelijk weer terug. Vijf minuten PSV, Vitesse 0-0 de stand. PSV uh, sterker, speelt uh, lekker uh, vrij uit zonder. Een oogenschijnlijke druk. Maar nu is het Vitesse dat weg is via Leerdam. Ze maken al van vijf doelpunten. En dat was rechtsback. Heeft nog altijd de bal. Nu op de helft van PSV. Speelt de bal breed naar Venovic. Venovic eventjes terug naar Van der Heijden. Van der Heijden, meter of vier voor, zijn, voor de middenlijn. De bal naar voren. Goeie paas is dat op Atsu. Atsu aan de linkerkant is weg. Moet de voorzet geven. Maar de voorzet is laag. Wordt makkelijk weggewerkt uit de verdediging van PSV. Maar toch weer opgevangen door Vitesse, door Venovic. Veenovic terug richting de middenlijn. Van der Heijden durft eigenlijk niet naar voren. Kijkt terug. Moet de bal terugspelen naar zijn keeper. Veldhuizen opent dan naar Kasia. Kasia die nu wat ruimte krijgt om wat te lopen met de bal. Ze laten bij PSV hem dan in ieder geval het meest vrij. Zo lijkt het. Nu de bal naar de rechterkant naar Leerdam. Daar komt dan ogenblikkelijk De paai op bezoek. Dan gaat de bal naar het centrum. Naar Feynovic. Die krijgt dan Hiljemark op zijn dak. En zo wordt Vitesse in de opbouw ogenblikkelijk teruggedrongen. Het is wel interessant om te zien of Vitesse nou toch wil blijven opbouwen. Of dat ze straks toch gaan kiezen voor lange ballen. Nederlandse ploegen willen dat liever niet. Hoe dan ook, Vitesse breekt nu wel heel snel uit met een hoofdrolverloper van Van Anold. Die ontsnapt aan de linkerkant het strafgebied van PSV binnengaan En over de knie van Jurgensen gaat. Maar er komt geen strafstop. Vitesse is boos. En Nijhuis zegt, nee hoor, geen penalty. Bos is boos. En ik denk dat Vitesse het volkomen terecht boos is. Want Van Anold wordt daar volgens mij gewoon geschept. Door Jurgensen die te laat is. Nou ja, laat ik het zo formuleren. De herhaling wijst uit dat in ieder geval Jurgensen de bal niet raakt. En uh, ja, alle risico's neemt. En een heel klein beetje van aanloed raakt die natuurlijk graag naar de grond gaat. Nou ja, oké. Okay. Het eerste moment om over na te praten hebben we nu al. Op de tribune zien wij door de heren Bruma en Wijnaldum, die er niet bij zijn, wordt nog vrolijk gelachen. Vooral Bruma weet we ongeveer hoe dat voelt, denk ik. Maar het balbezit is inmiddels uh, alweer aan de andere kant voor Veldhuizen. Het is nog 0-0, er kwam geen strafschop in Eindhoven. Ik denk dat er dit weekend geen strafschoppen gegeven mogen worden. Want we zagen er dus straks bij Ajax ook twee die... Uh, ja wel erg duidelijk waren. Goed, we gaan even kijken bij AC Twente. Arman Afsaroglou. Hier weinig situaties waar je over een uh, strafschop kan discussiëren... na 52 minuten voetbal 1-1. Dus de stand. En uh, hopen maar dat die tweede helft net zo leuk en goed wordt... als die eerste met FC Twente nu een bal. We zitten aan de linkerkant van het strafschopbied. Met uh, Moktar die er langs gaat en ook de voorzet. heeft. Kastanjos krijgt dan een duwtje in zijn rug. Nou, dat is een moment, zeg ik, waar je over kan praten. Want Kastanjos gaat de lucht in. Als die niet gehinderd wordt door Viergever kan die koppen. Maar dan heeft Viergever een heel slim duwtje in huis. Waardoor ons een beetje omvervalt. valt. Hij wordt naar, naar buiten gedrongen. Waardoor hij de bal niet tegen het hoofd kan krijgen. Ik zie het in de herhaling. Ja, het valt wel mee. maar. Ik een scheidsrechter als Makkeli, die vorige week nogal recht in de leer was. Die zou er eventueel een strafschop voor kunnen geven. Maar goed, het gebeurt niet. AZ heeft nu de bal met Roy Berens aan de linkerkant. Geeft even mee aan Johansson is dat volgens mij. Wordt dan teruggedrongen door Bengtsson. Moet helemaal terug op naar eigen helft. Waar AZ nu nog steeds de bal heeft met viergever. Even een tikje breed op centrale verdediger Wuitens. Wuitens naar Goudenleeuw. AZ bouwt rustig op. Het tempo is in het begin van die tweede helft iets lager dan in die eerste helft. AZ kijkt het allemaal nog even aan. AZ dat het meest teleurgesteld moet zijn over die 1-1 ruststand. Want de ploeg was een stuk beter dan FC Twente. En kwam ook heel mooi op voorsprong via Roy Berens. Maar door een fout van doelman Esteban die de bal van Egan losliet, Kon er binnen getikt worden door Younes Mokhtar. En staat er dus 1-1. Als Esteban nu een wat vervelende terugspeelbal krijgt. En dan een uittrap moet nemen. Doet hij niet goed waardoor Twente kan overnemen. Nee, met Mokhtar, halfwege de helft van AZ. Mokhtar gaat dan langs Ortiz, geeft de bal even breed op Ebicilio. Berens zit daartussen en dan opeens de counter van AZ met Berens. 3 tegen 4. Berens moet dan goed openen op uh, Johansson. Doet dat niet, want hij schiet in de rug van uh, Bengtsson. Waardoor Twente daar rustig uh, kan uitverdedigen. Had meer ingezeten, die aanval uh, voor AZ. Slechte paas van Roy Berens was dat. Terwijl uh, AZ nu uh, een ingooi mag nemen. Of is het Twente, Fink, die... Uh, Kijkt even wat hij, wat hij met die bal doet. Het is een vrije trap volgens mij voor FC Twente. Na bijna 54 minuten. Castaños gaat de bal ophalen. Castaños de spits die nog niet heel veel in het spel is voorgekomen. Weinig kans ook heeft gekregen. En hoopt op die ene mogelijkheid die misschien in die tweede helft gaat komen. Twente heeft de vrije trap genomen met Egan in de as van het veld. Maar die bal wordt dan overgenomen. Het lijkt op een correcte manier door viergever. Maar Fink die uh, oordeelt anders. En die vindt dat er een nieuwe vrije trap moet komen voor uh, FC Twente. Omdat viergever uh, licht in de rug loopt uh, bij Egan. En de vrije trap nu halverwege de helft van AZ genomen is door FC Twente. Met uh, Bieland nu aan de bal. Speelt dan in op uh, Thadis die slim wegdraait. En dan twee man kwijt is Thadis in het strafschopgebied. Maar daar komen dan drie AZ-verdedigers bij kijken. En dan raakt uh, Thadis de bal kwijt. Kan AZ er misschien uitkomen met Gudmundsson. Maar Twente zit daartussen. Kan er dan nog een gevaarlijke situatie uitkomen? Nee, dat lukt niet. Want uh, AZ verdedigt uit uh, met Gudmundsson. En kan uh, nu dan misschien aan een nieuwe aanval uh, gaan denken. Nu, terwijl er nu een schot komt opeens van uh, Egan van een meter of 25. Maar uh, Esteban die uh, was daarop voorbereid. Die heeft die bal klem vast. 55 minuten gespeeld in Alkmaar. 1-1. RKC staat achter tegen Cambuur, Kambuur, Frank Vileit. Ja, 51 minuten onderweg. Intussen is Kastel al kwijt, is Snow al kwijt. En in de rust ook Seda in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem in de ploeg gekomen, Arjan van Dijk. Kortom, de drie wissels van Koeman zijn al vast op. En RKC doet na rust exact hetzelfde als wat ze in de eerste helft deden. Namelijk meteen proberen het tempo hoog te houden. Snel de goal van Nienhuis te vinden. Of daar in ieder geval snel in de buurt te komen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren uit een vrije trap als deze. Zo werd er vorige week gescoord tegen Peck halverwege de helft. Van Cambuur de bal laten indraaien. Wordt weggewerkt. Half, half weggewerkt door Lewin. En dan met de hand aangeraakt volgens mij door Guano, En dan gaat eh, Nienhuis goed eh, voor de bal liggen. Voordat daar eh, tegenstanders goed in de buurt kunnen komen. Bijvoorbeeld eh, Bogel die daar eh, graag had willen uithalen. Maar daar rijkelijk te laat was bij eh, Nienhuis. Die de bal rustig in zijn handen houdt. Cambuur koestert de 2-1 voorsprong in Waalwijk. En de laatste minuut voor het NW Journaal is voor PSV Vitesse Bas en Andy. Met uh, nog altijd een 0-0 stand. Uh, ja, je had hem kunnen geven. Je had hem ook niet kunnen geven. Hij deed het niet. De penalty geven aan uh, Vitesse. Nadat Van Aanholt. Overigens ex-PSV. Over de knie ging uh, zo'n beetje bij Zanka Jurgensen. En uh, dus staat er nog altijd 0-0. Daarna nog een schotje gezien. Aardig schot van Piazon, Maar recht op keeper Zoetaf. En nu uh, is het weer andersom. Is uh, PSV de boel aan het vastzetten. Is dan een hele interessante wedstrijd tot nu toe. Als Veldhuizen de bal uh, uitverdedigt. En uh, dat goed doet via de linkerkant. En uh, Vitesse gaat proberen met uh, de bal uh, aan de voet op te bouwen. Is het de Venovici? die uh, de bal paast. Uh, en uh, komt de bal bij uh, uh, Piazzon terecht. Piazzon naar Prupper. Prupper naar de rechterkant. En dan kan daar misschien de aanval gaan komen. 12 minuten gespeeld. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Daar komt het eerste schot vanaf de rechterkant. Maar dat, dat schot is niet goed. Het staat nog steeds 0-0 bij PSV tegen Vitesse na 12 minuten. We stand up. de Roemeense burgeropstand sinds de val van het communisme. Rosia Montana. De grootste goudmijn van Europa in een piepklein Roemeens dorp. We Ontwikkelingen en banen. Versus Montane... milieu en de strijd tegen corruptie.